Kees Groot met het NOS journaal Michel Temmer is ingezworen als de nieuwe president van Brazilië. Dat gebeurde nadat de Senaat had ingestemd met het afzetten van president Dilma Rousseff. Die wordt beschuldigd van corruptie en vriendjespolitiek. Temmer was al interim president sinds mei toen Rousseff werd geschorst. Rousseffs advocaat zei vanavond dat ze in beroep gaat tegen de afzetting bij het Hooggerechtshof van Brazilië. In het Afrikaanse Gabon zijn rellen uitgebroken na de bekendmaking van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Volgens getuigen hebben betogers het parlementsgebouw in brand gestoken. Ze zijn het niet eens met de herverkiezing van president Ali Bongo. Die kreeg bijna 50% van de stemmen tegen ruim 48% voor zijn tegenstander. De betogers zeggen dat er met de uitslag is geknoeid. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken is opgestapt. Dat heeft premier Yildirim bekendgemaakt op de Turkse televisie. Hij gaf geen reden voor het plotselinge vertrek van de minister. Mogelijk wordt hem verweten dat de veiligheidsdiensten de poging tot staatsgreep vorige maand niet hebben zien aankomen. Minister van de Steur wil vaker gebruik maken van supersnelrecht. Dat is het afdoen van een strafzaak in een paar dagen. Volgens Van de Steur hoeft de snelheid niet ten koste te gaan van de zorgvuldigheid... en dus kan supersnelrecht in eenvoudige zaken vaker gebruikt worden. Nu gebeurt dat al zo'n 2800 keer per jaar. Er leven veel minder olifanten op de Afrikaanse savanne dan gedacht. Bij een nieuwe telling zijn er ruim 352.000 gevonden. Het Wereld Natuurfond spreekt van een enorme achteruitgang... In 1979 leeft er naar schatting nog 1,3 miljoen olifanten op de savannen. Al sinds de Europese kolonisatie van Afrika staat de olifantenpopulatie onder druk. Het weer eerst nog helder, maar in de loop van de nacht wolkenvelden en plaatselijk een bui. Morgen breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. Het wordt 21 tot 24 graden. Vrijdag neemt de bewolking in de loop van de dag toe, maar blijft het tot de avond droog. Dit was het NOS shot The on gentle motion my baby Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Like the sun, to brighten up my life. Day breaks over the ocean. Nou, voorlopig uh, moeten we het met de nacht doen. Want uh, de zon ging vanavond onder om, om en nabij de klok van uh, 9 uur. Ik was erbij. Want, uh, heb je foto's gemaakt? Ik heb nog, ja, ik heb maar, maar ook hier van de boulevard. En daar had ik nog geen foto's van, van. de kop van de zeeweg, zeg maar. En dat ik nog wel eens uh, uh, nieuws heb over Bloemendaal uh, strand ook is het handig om een paar foto's in voorraad te hebben... dan uh, kan ik die onmiddellijk uh, gebruiken in een nieuwsbulletin. ja. <laughs> Voor onze ZZP'er. ZZP'er. Hey, uh, onze Bloemendaalse ZZP'er. Ja, hè? nou, nu dat jij er bent. <laughs> nu, nu dat jij er ja, bent. Ja, ja dat, dat, uh, dat zei je op een gegeven moment, Terrijntje Oosterhuis... ook op uh, zondag 7 december, hè, toen uh, Katarina Amalia ter wereld kwam. Van, uh... Wie is Katarina Amalia? Oh, jij bent niet zo met het Koningshuis. Oh, is dat de dochter oh, van de. Oh, ja, Karel. Jij, jij bent jij toch altijd maximaal Krijg bij even, aanwezig. Jij bent toch... Die strop nou eens uit je ogen. Jij, jij bent toch altijd maximaal aanwezig. Jij <laughs> weet dat altijd veel eerder. <laughs> Ik ben gelijk altijd al van alles op de hoogte. Ja? ja? Kun je wel aan ja. mij overlaten. Maar jij nu ben, even het nummer jij van het koning. commissaris van de koning geweest, <laughs> hè, <geloof>, hè? <laughs> Ach, dat was in ver ver verleden. Nee, dat kan niet, want hij heeft oh. nog niet zo lang koning. Oh. Dus dat kan ook niet. Dan was je commissaris van de Koningin, zeker. Dan. Ja, juist. Oh, dat is maar dat hoeft niet iedereen te weten. Nee. Oh, dat is gebeurd. Hé, hey, Trijk waarom jouw keuze speciaal voor de spoorwegen? <lacht> ja. <lacht> <lacht> <lacht> ik Ja. Ik, ik, ik roep graag uh, tjoeketjoeketjoeketjoek. Oh. Dan had je het denken van. Ja, Dat ik beter. Heb ik, neem ik de volgende keer mee. Is goed. Maar nu dus treintje. Met nu je er bent. Met Karel Karijnhof. Oh, Karel ook nog. Ja. Antje nu dat jij er bent, uh, zeggen jou uh, uh, de Hapstars, zeg je dat nog iets, Orno? De wat? De Hapstars. Ja, dan is bij mij de hotstars. Als ik, als ik het nummer draai, weet ik zeker dat je het herkent. Ja, maar de, de naam zeg mij niet. Oké. Okay. She's a sunny girl, a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 She's slim like a reed She's diverting, she is faithful Ain't that all you need? And I'm so real like a feather In a world I've just created For a very simple reason That is one She's mine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 She's domestic, she is property She's slim like green She's diverting, she is faithful Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather In a world I just created For a very simple reason That is one She's mine Oh my. Ze, ze waren erg hebberig, de Habstars. De Habstars, ja. Ja, nou ja. Jij dacht dat het een Engels beentje was. Ja, nou. nee. Oh. Het is een Zweeds beentje. Een Zweeds beentje? Het is een Zweeds beentje. Die Wat? werd gevormd in 1963. Ja. En het behoorde in de jaren 60 tot de meest bekende... en succesvolle... Uh, popgroepen in... Uh, in Zweden, dat Zweedse popgroep. Okay. Weet je wie er ook in uh, meespeelde? Nee. Het was een formatie van vier mensen. Uh, uit, uh, van Waterloo en zo? Uh, Abba? Uh, ja, gewoon... ben, Benny Anderson. Ah, Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat, uh, nou, je het zegt, ja, dat was de toetsenist. Uh, past er ook wel een beetje bij, bij die man. Ja. Hey, jij hebt ook nog iets meegenomen van, uh, van Nora Jones. Ja. Met haar zwoele stemgeluid. Toch? Ja. ja. Uh, het heet uh, Help Me Make It Through the Night. Heb jij dat Ook bekend, moe hè? He? moeite Ook mee? Dit... <laughs> nou, soms wel eens. Ja. ja. <laughs> dat je niet kan slapen? Of je... Ja, dan kan ik niet slapen. En dan, niet dan, dan dan, dan draai ik dat nummer uh, en dan. Uh, Noor, nou, wil wil Noora me wel eens helpen? song is een Chris Christopher's <laughs> Song. Oh, dit is wat jij bedoelde. Ze zeg wat erover. Ja, dit is eventjes een intro. Ja. Awesome. Ja, luister maar. Kijk, luister. We got to open up for him in San Francisco for four nights in a row, and it was amazing. So the last night, I got to sing with him. <laughs> Take the ribbon from your hair, Shake it low. laying soft against your skin like the shadows on the wall come and lay down terecht applaus de plaats voor uh, Miss Nora Jones' Help Me Make It Through The Night. Wat ik dan weer ken van Roberta Fleck. Die heeft het ook gezongen. Die, dat ja. die, uh, was een iets, uh, iets, nog een iets tragere uitvoering. Dit was wel aardig vlot gezongen, moet ik zeggen. Ben je ook fan van Shania Twain? Heb ik al eens wat nummers van gehoord, ja. ja. ja. ja. Dit, is een heel. Heel, dit is een hele mooie. From this moment on. this moment Life has begun From this moment Janier Twain en eh, jij wist mij te melden dat zij geboren werd in 1965, dus al 51 jaar oud is. Ja, dat zou je, je, je, je. had ook zo'n idee van het is een, een artiest die van de laatste tijd, dacht ik. Eh, ja, dat ik kent Ja, maar eh, ik dacht ik, ik had de jongeren jonger eigenlijk. Ja. Maar in ieder geval eh, we hebben al jaren niets meer van haar vernomen althans geen nieuwe producties. Maar ongetwijfeld scoort ze nog steeds uh, uh, op festivals en zo. En zal ze ook, ook nog wel overal optreden. Dat, is, uh, dat lijkt me vanzelfsprekend met zo'n stem. Uh, the Little River Band ga ik draaien. En dan hebben we het over het nummer Forever Blue. Vind ik een prachtig nummer. <lacht>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 The Little River Band met uh, Forever Blue. Uh, ben je fan van de Moody Blues? Ja. En uh, ja, we kennen natuurlijk allemaal de oh, Nights ja. in White Zetten en zo. Ja. Ja. Maar ik ga een uh, heel ander nummer draaien, wel van Days of the Future Past, het uh, album. En het heet Tuesday Afternoon. Moody Blues met Tuesday Afternoon. We gaan hè, nog eventjes een, uh, naar een nummer van jou toe, uh, Orno. Ik weet dat ik je daarmee overval natuurlijk. Maar, ja. ja, maar tegenwoordig. Ja, uh, Leg me er maar bij neer. Ja, <laughs> alweer. <laughs> Eerst met Nora Jones nou en weer, Ja, nou ja, goed. <laughs> je weet er maar geen ophouden. Je kan er niet genoeg van krijgen. <laughs> Heel luister, uh, alle gekheid op een stokje. Uh, Treintje Oosterhuis hebben gedraaid. We hebben Simone Kleinsma gehad. En nu uh, gaan we naar Adele Maar ja. Adele die, die zingt ook weer samen met een uh, bekende Nederlander. Ja, want daar is in de, ben je in de tv-uitzending geweest... enkele jaren geleden, geloof ik. Ik heb al gekeken om op te zoeken... maar ik kan het niet ergens vinden uit welk jaar <coughs> dat het precies is. Dus maar is dat het mooie nummer uh, van haar... vind ik tenminste een van haar... Uh, mooie nummers hoor, uh, trouwens. Uh, nou, Eén van, van de eerste grote hits. Hè? Ja, één van de eerste keer. To uh, make you feel my love. Af. Ja, en dat zingen ze nu, samen met Paal de Leeuw. En de Nederlandse titel is dan uh, Zo puur kan de liefde zijn. When the rain is blowing in your face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 Ik ben geen mens Die hoge eisen stelt Of iemand Die je met een ring beknelt Nog die de uren Van ons samen telt Zo puur Kan liefde zijn Ik ben de vogel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 Me aanraakt voel ik telkens weer. Vrijheid kan met liefde samen gaan. Oh. Ik go hungry, hij go blad en ik goein aan die eigen.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 Anden strelen zacht je blote huid. As pure love can be. To make you feel my love. Ja, Paul D'Oleels samen met uh, Adel met To Make You Feel My Love. We gaan uh, eventjes uh, terug naar de jaren zestig en doen we met de searches. En, uh, en een van mijn favoriete liedjes van de searches is... Uh, I don't want to go on without you. smell Searches met... Uh, I don't want to go on without you. We gaan uh, naar het nummer toe, uh, Onno, met die uh, beroemde helikopter erin. Waarvan jij terecht uh, hebt opgemerkt, uh, daar moeten we naar Saigon toe. Ja. En dat is een eind fietsen. Ik dacht jij eerst, uh, jij zei Leningrad, maar ik ja. denk, uh, met die helikopter, dat uh, ja, ken en, ik alleen. Uh, nou weet ik wel, Saigon is een behoorlijk eindje fietsen. Ja. <laughs> dus dat gaan we niet meer redden, vannacht. Uh, maar gelukkig hebben wij de, de, de techniek in huis die ervoor kan zorgen dat die helikopters zomaar aankomen vliegen. Luister maar. Goed is het hoor. Dit is Blue Thunder. Uh, die film van Blue Thunder. Die uh, helikopter. Okay. Die hoor je niet. Je fluistert. Ja, Helen de Verte zou je niet aan moeten komen. Het ja. nummer begint ook heel langzaam. Als het goed is. Komt hij aan? Ja. Trouma helikopter om terre? Jou is een nummer wat hij samenbrengt met uh, meneer Jim Boyer. Of Boyer. in the house. Ja, dan wil ik toch Leningrad ook even horen, ja, of nou? als je het goed. Als jij het goed vindt hoor tenminste. Oh, dus we vliegen van uh, Saigon naar Leningrad. Ja. Oké. Okay. Het allemaal van die speciale liedjes hè, die man. Hm. And learn to serve the states Follow the rules And train And glad. van zijn. Ja. Zeven uh, van zijn betere nummers vind ik wel. Uh, Mr. Billy Joe. We zijn aangekomen in Leningrad, ja? Ja. Uh, wij, wij vliegen zo meteen ook naar huis, om Nog een paar minuutjes nog. Ja, oh ja het, is alweer, uh, ja. het schiet alweer op, hoor. Het is nog een uh, zeven minuten te gaan. Uf, ja, dus zit ja, ja. zitten er alweer op. Ja, vlieg zo meteen naar huis. Ik, eerst. eerst uh, <laughs> ik heb mijn auto laten ombouwen. hè. O, oh, wat dan? Ja, ja, ik had eerst uh, namelijk altijd Sailing Home van uh, Piet Vierman. Nee, weet je wel. Dus Zijden ja. ik naar huis. Maar ja. Nou, uh, vlieg ik naar huis. Ik heb er een helikopter van laten maken. <laughs> Oké. Okay. Nou, met zang van Billy Joel. Ja, ja zeker. Oké. Okay, uh, nou, is het zeven minuten rijden naar huis ongeveer? Het nummer duurde namelijk zeven minuten. Oké, okay, ja, dat nou het dat zou uh, nou zijn. en dan ben ik bang dat ik op de zal van slaan al aangehouden. Oké, okay. nee, we gaan een houtje draaien van Lennon en uh... McCartney. Ja, en een lover Zo het is als hij doet, als ze nog steeds van elkaar houden. Ja, nou, hij doet het niet. Hij doet het de niet techniekjes te weer techniek een beetje aan. Ja, ja dat, is, uh, dat is helemaal waardeloos. Nou goed, in ieder geval uh, dan neem ik maar weer een, uh, een hele andere map met liedjes. Oh, wacht. Wat is dit nou? gaan we niet draaien. Hoor. Ah, klinkt dat klinkt ook lekker joh. Ja, dat klinkt wel lekker, maar man, niet, maar niet voor dit programma. Nee, ga ik niet draaien. Dat ga ik niet doen. Uh, we gaan. Uh, Hoezo we, is het schunnige tekst aan? Nee, ik, ik, ik weet niet. Het is helemaal onvoorspelbaar wat er allemaal langs komt. Ja. Dus dat, <laughs> wat een feest joh ja, hier. Ja. Komt allemaal naar binnen hier. de deur. Zwaait weer open. Wij ja. zwaaien terug. Ja, ja, ja. Nee, dat gaan we niet draaien, hoor. <laughs> ik, ik, ga het nog een zoeken van de groep uh, Amerika. Uh, en, en de, Hoor, een paard zonder naam? Nee, die heb ik al gedraaid. Nee. Uh, the Lonely People vind ik ook een mooi liedje. All the Lonely People, de groep heet America. En ik heb in het eerste uur al een uh, nummer van ze gedraaid. The Horse with No Name. Ja, daarom dacht ik dat je dat nummer ging draaien. Ja, precies. Maar ja, toen was ik er nog niet. Toen zat ik onderweg in de auto. Ja, heb je geen eens naar me geluisterd dan? Ja, vanaf Haarlem denk ik dat ik nog betra, geen... Uh... Betra, ja, nou, ik heb al uh, in Omstelveen gereden... dat je radio's antwoord kon uh, ontvangen. Ja? Ja, echt waar. Oké. Okay. Met oh, nee, een bepaal, man, ja, misschien die bepaalde weersomstandigheden die, ja. uh, die dat uh, bevorderen... dat je dat wat verder kan ontvangen, ik weet het niet. Ja. Uh, we gaan uh, eruit met, een, uh, met nog een, uh, uh, ja, een nummer... wat we denk ik niet helemaal meer uit kunnen draaien. Ah, draai dan de Carpenters. De Carpenters. He heather. He heather. Ja. Uh, ja, dan moet ik wel eventjes, uh, even typen. Wacht even. <laughs> Gag. Uh, nou, kom op, typ niet. Lu luisteraars, die zet die man me nog aan het werk... Laat op de avond dan heb ik nog een kantoorbaan moet ik nog gaan typen. Ja, opschieten typmiep. <laughs> ja. Nou dan komt hij dan een speciaal verzoek van Onno Rulsof. Onno bedankt voor je komst. Ja graag Met gedaan. Arbeiders. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag luisteraars. Doei, doei. Welterusten. Hoi. hoi.